Het is nieuws van 9 uur. Dit is het Oral Negens met het van woningcorporaties. Edes vindt de plannen om sociale huurwoningen beter te isoleren een heel mager begin. De vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet willen woningcorporaties stimuleren om beter te isoleren. Dat is volgens hen nodig om te voldoen aan de klimaatakkoorden van Parijs. Er is 100 miljoen euro voor beschikbaar... Voorzitter Noorder van Edes vindt dat erg weinig. Als je terugrekent, dan heb je het over 40 of 50 euro per woning. Dat is het niveau van een aantal spaarlampen, zegt hij. De ochtendspits is volgens de ANWB de drukste van dit jaar. Rond 8 uur stond er vanwege het onstuimige herfstweer... en enkele ongelukken 754 kilometer file. Vooral in het midden en zuiden van het land. De verkeersinformatiedienst verwacht dat het later vanochtend rustiger wordt... door de grote lerarenstaking... Dat veel basisscholen vandaag dicht blijven, gaan ouders van schoolgaande kinderen later of niet de weg op. De leraren staken voor een beter salaris en minder werkdruk. In Den Haag worden in het Zuiderpark 30.000 leerkrachten verwacht. Het gaat de goede kant op met de Nederlandse musea, zegt de Museumvereniging bij de presentatie van de jaarcijfers. Het aantal verkochte toegangskaartjes steeg vorig jaar met bijna 9 procent. Er kwamen vooral meer bezoekers uit het buitenland en meer schoolklassen.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 Handelaren in illegaal vuurwerk zijn meestal relatief makkelijk te pakken... al denken ze zelf vaak dat ze anoniem zijn. Het weer, eerst regen en veel wind. Vanmiddag soms zon, afgewisseld door buien. De wind is bovenlandmatig tot krachtig. Aan zee hard of stormachtig. Aan de noordwestkust, later de noordkust, gaat het zelfs een tijdje stormen. Later op de dag minder wind. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 60 files staan er nog in de Randstad. Alle dagelijkse files zijn een stuk langer. En je moet vooral geduld hebben nu bij Almere op de A6 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Almere en knooppunt Muidenberg heb je nu ruim drie kwartier vertraging vanwege een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A12, daarna utrecht tussen Gouda en Reewijk, 6 kilometer en 20 minuten extra. Vanuit Arnhem naar Utrecht ook 20 minuten vertraging. Tussen Veenendaal en Maarsbergen staat 4 kilometer. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikido-Ambacht en Sliedrecht-Oost 7 kilometer. Dat kost je ook 20 minuten. Een half uur extra op de A27, Breda-Utrecht tussen Oosterhout en Gorkum, 15 kilometer. En op de A27 Almere-Utrecht tussen Hemnes <coughs> en Beeldhoven staat 10 kilometer. A28 naar Utrecht tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst 9. De vertraging is hier ook weer 20 minuten. En dat geldt ook voor de file op de A28 verderop richting Utrecht. tussen Leuzen Zuid en Den Dolder staat 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 It's part of your life de cure. Hè. Ik moet toch ja, dus even cure, zeggen a forest, a forest. tegen alle normale uh, zaken in hebben we het vorige uur alleen maar uh, ja, gesproken jammer, en uh, ja, weinig ja, muziek ja, ja. gedraaid. Maar dat waren nou eenmaal de omstandigheden en we wilden iedereen zoveel mogelijk de kans geven om zijn zegje te doen. Dus vandaar. Volgende keer, Volgende keer dan uh, komt jouw uh, lijstje weer aan de beurt. Bij ons uh, zijn uh, Roy Dongen.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 weinig aandacht voor, moet ik zeggen. Precies, dat vinden wij ook. Want dat wordt gewoon volgebouwd en op dat stuk bij de Louis Davids, tegenover de Louis Davidskeré, de oude Prinsessenweg, Ik bedoel, daar staan zoveel sociale huurwoningen en daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak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 gaan we gaan trekken en ja, ja. gaan uitvoeren. Uh, en dat is een hele mooie route, denk ik. Een hele transparante ik route. Ook, ja. Mensen hebben dus gewoon de kans, het is niet een geheimzinnig stuk. Mensen die nu zeggen, van, Goh, dat vinden we helemaal niet goed... die kunnen een willekeurig VVD-lid opbellen en daar rest mee gaan praten. Ja. En dat VVD-lid kan dan gewoon wijzigingen aanbrengen het in de, het programma. Regio, hè? Dus het is het is een het is een regionaal programma. Nee, nee, of is het is het het een Zandvoortsprogramma. Het zandvoorsprogramma. Ja. Niet met Haarlem. Nee, nee, nee. De gemeenteraad is helemaal ja. autonoom. En de, dus dat blijft helemaal puur zandvoortse en gelegenheid.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 mensen een probleem, maar dat je eerder die stap kan maken en kan zeggen ik woon zelf ook in een flat zonder lift en ik woon op twee hoog Nou, op een gegeven moment zou dat zomaar kunnen zijn dat het niet meer kan. Dan kan ik die trap niet meer En juist daarom is die vastgelopen woningmarkt een probleem. En juist daarom moet die doorstromen ook nog, zodat je makkelijker kunt zeggen ik verhuis. Of ik wil dingen aanpassen. Dat is het mooiste. Toen ik hier zat voor dat verhaal met de lijsterstraat, toen we dat probleem hadden, daar wonen dus allemaal mensen die allemaal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 dat zien wordt ja. allemaal ja. door leden vastgesteld. We ja. zijn gewoon een democratische uh, ja. partij. Dat is nou. helder. Ja. het zij zo gezegd. Dank jullie wel, dank wel voor jullie programma. En uh, we gaan even ja. naar de muziek, muziek. muziek en dan hebben we daarna <laughs> meneer Scholten die al klaar zit uh. voor ons. Tot zo.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 Away. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said. als laatste onderdeel uh, ons aller Gerard Scholten uh, de duinwachter. Ja, goedemorgen Goedemorgen, goedemorgen Gerard. Je raakt wel in een romantische sfeer, hè, met die muziek. Is dat zo? Heerlijk, ja. Net King Cole was ja. dat trouwens, met Nature <laughs> Boy. <laughs> maar je, je zit eens, hier hè? voor het duin, hè, he? zie ik je nu, hè, oh, ja dat is niet Nee, maar goed. <laughs> nou, dat kan het ook gewoon. Ja, dat kan ook, je, er is ook kan, romantiek. Ja, Natuurlijk kan nog, Zeker.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 presteren ook. Ja. De dames uh, nou, moeten allemaal... Ja, uh, dikke nekken. En ze zijn 25% aangekomen. He. Oh, ja, het zijn echt... Ja, joh, het zijn beesten geworden, man. <lacht> wat verdorie Maar ja, Hebben ze een dus, goed jaar gehad uh, uh, wat voedsel betreft? Prima jaar, hè. Ja? De, de, de, de, de zomer tenminste, he. Want, uh, nou, laten we eerlijk zijn, voor het strand was misschien niet zo'n beste zomer, maar voor de natuur regen, zon, regen, zon, warmte. En dan... Het duin is dan nooit zo lang uh, zo, zo mooi groen geweest. Dus dat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 kant zijn. Die willen ook nog een vrouwtje meepikken. Ja. Dus dus ja. Dus waar komen ze er wel doorheen? Ja dan worden ze zeg maar bevrucht door die dus En eigenlijk zeker 95% van alle Hindus die zijn bevrucht. maar Dus die nakomelingen zijn elk jaar zo'n 25% komt er zeker bij. Ik zie dat 14 oktober en zondag 15 oktober is er toch een met paard en wagen. De bonst. Uh, en eh, dat is voor uh, vanaf 12 jaar. Ja. En dan is er uh, de dinsdag uh, daarna, de 17e en de maandag 23, 24 en 26 is er een uh, wandeling en dat is vanaf half zes. Dat is een late wandeling. Ja, dat is dat inderdaad. Dat is de, met de boswachter. Dus dat is. Is dat een... tegen de schemering? Uh, ja, al? is het al. Wat, wat, dat, dat moet ook. Hè. Tegen de. Smorgens vroeg en tegen de schemering.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 Waar appels uiteindelijk aankomen, dat is de paddenstoel. Maar die hele ja. boom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 Dat kost een tientje. Maar ik denk dat daar nou, hele mooie dingen uit voort kunnen komen. Ja, kom dat al is, is altijd een leuke groep. En wij zien wel eens wat foto's terug. En uh, ja, je kan vanzelf sowieso prachtige foto's maken. Je ziet uh, steeds meer mensen nu met die grote, met die grote toeters lopen. Hè, met ja, die mensen, jeetje, ja. Ik doe ja. het met mijn telefoon. En ik maak en daar ook je prachtige mooie foto's, foto's. foto's. Oh ja. Je kunt echt okay. met, je, met je telefoon uh, ja, hè, mooie ja. foto's maken van de natuur. Het ja. is dus niet zo gedetailleerd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 Gesprek Kun je nagaan? Het is dus eind, eind november, november. Ja. en het is nu maar al volgend. Ja.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 Het duurt drieënhalf uur, dus we hadden het allemaal wel gehad. Ja, pittige wandeling. Met een paar bergjes, prachtige uitzichten hadden we erbij. Dus het is een hele mooie ja, route, echt zoveel mogelijk langs het water. Zodat we die watervogels kunnen spotten. Maar ook het, de goudvink hebben we ja. bijvoorbeeld gezien. Ja, het is echt heel Eigenlijk veel... Is dat een reden over. voor mensen die dat ook willen doen? Een reden om zich aan te melden bij struinen? Ja. Want op het moment dat zeg maar, struinen uitkomt of de melden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 Die zie je weer veel meer, maar die heeft zijn hele mooie witte, zo'n gouden rode ja, zo borst. Dat, ja. Dus uh, ja, dat is een prachtige vogel. Die, die vogeltrekkers ook mooi. Ja, die spreeuwen. Als mensen nu bijvoorbeeld. Uh, dat ik was zie je toen, nu al, hè? Ja.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 Ja. Ja. Ja, dan hij, dan zeg, uit, ja, hij zegt net uh, niet ja. van laten we met rust, maar uh, het is <laughs> ja. Ja. Maar goed, Gerard, leuk, uh, leuk we gaan jou uh, bedanken voor ja. je komst, uh, wij moeten nog even de agenda doorheen uh, jagen, wou ik <laughs> bijna zeggen maar, uh, je hebt weer veel verteld, we ja, hebben je niet dus. onderbroken met muziek, we dachten nee. we laten je doorvertellen. Ja, dus uh, we <laughs> hebben de muziek een klein die beetje verwaarloosd beetje ja, die was op een laag pitje wij zeggen tot de volgende keer dank voor je komst en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 Open Dierendag, Dierenthuis Land morgen. 50-jarig bestaan, diverse activiteiten. Ga er allemaal naartoe, het is ontzettend leuk. Van 11 tot 4 uur. Ja, dan is er van 1 oktober tot 31 oktober Amst Amsterdam. Zandvoort Goes Wild. Informatie kunt u krijgen bij het VVV hier in Zand. En dat gaat ook, ook onder andere over dat beurl, beurltochten ja. worden er gehouden. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.